4 uur. Het NOS journaal. Gert Kluk. Op de vijfde dag van zijn proces heeft Anders Breivik getuigd over het bloedbad op Utøya, op dat eiland schoten hij op 22 juli vorig jaar 69 mensen dood. Onder hen waren veel jongeren die op een kamp waren van de Noorse Sociaal-Democratische Partij.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 Ook vindt de Raad dat het gebruik van anonieme bronnen in deze zaak gerechtigd was. Verder is er voldoende onderzoek gedaan om de beweringen over de situatie bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers te onderbouwen. Op één punt is de klacht wel gegrond verklaard. De Raad vindt dat de NOS meer aandacht aan de schriftelijke reactie van Al Bayrak had moeten besteden. In september vorig jaar meldde de NOS dat de werksfeer op het hoofdkantoor van het COA in Rijswijk ernstig verziekt was. Volgens anonieme bronnen heerst er een angstcultuur.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 Kamp wil de hoogte en de duur van de uitkering van flexwerkers laten afhangen van het aantal jaren dat ze hebben gewerkt. Als mensen echt niet kunnen werken, dan moet je ook met elkaar zorgen dat er een uitkering is. Maar als mensen wel kunnen werken, dan moet je hen vragen om dat ook te gaan doen. Als er geen medische verklaring is voor het feit dat flexwerkers veel meer terechtkomen in de ziektewet en in de arbeidsongeschiktheid, ja, dan moet je ook de regeling zodanig maken dat dat zich in de praktijk ook niet voordoet. De vakcentrale FNV noemt de maatregel van Kamp een kille bezuiniging. Het College van Gedeputeerde Staten in Limburg is gevallen. Het CDA, dat een coalitie vormde met VVD en PVV... heeft het vertrouwen opgezegd in de twee PVV-gedeputeerden. De Christendemocraten waren erg kritisch over de houding van de PVV... tijdens het bezoek van de Turkse president Gül aan Limburg gisteren. CDA-fractieleider Van Helvoort. Dat daarbij hoort dat staatshoofden geschoffeerd worden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 De twee kinderen van een asielzoeker uit Culemborg... die vorige week zelfmoord pleegde, krijgen een verblijfsvergunning. Hun vader, afkomstig uit Burundi, maakte op tweede paasdag... een eind aan zijn leven, omdat hij bang was dat hij zou worden uitgezet. De kinderen gaan naar een pleegmoeder. Hun eigen moeder was al overleden. Ook de moeder van de negenjarige Josef uit Soudaan... krijgt een verblijfsvergunning. Josef werd vorig jaar landelijk nieuws... nadat columnist Joop van het Hek het voor hem had opgenomen weer vanmiddag en vanavond buien. Ook morgen bewolking en buien. Het wordt dan 10 tot 12 graden. AMB Verkeersinformatie. Er zijn stevige buien met onweer en hagel in het hele land... behalve in westelijk en noordwestelijk kustgebied. Er zijn verder nogal wat aanrijdingen op dit moment. Ik noem bijvoorbeeld de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen knopend Prins Klausplein en knopend Ippenburg... staat drie kilometer door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht... A 20 hoek van Holland richting Gouda, bij Nieuwekerk aan de IJssel, 5 kilometer. Daar is de rechterrijstrook dicht. En uh, ook een ongeluk met een vrachtwagen op de A 37, Hogeveen richting Knopend Holsloot. Zorgt voor een hele lange file tussen Knopend Hogeveen en Nieuwlanden van 9 kilometer. De weg is namelijk dicht en verkeer moet uh, via de af- en toerit worden geleid. Op de A 67 turnout richting Eindhoven staat bij Eersel 3 kilometer file... Ook door een ongeluk met een vrachtwagen. En op de N57 Oudorp Rotterdam is een ernstig ongeluk gebeurd. En daarom is de weg helemaal dicht tussen Port Zeelanden en Oudorp. In beide richtingen. Uh, verkeer vanuit Rotterdam kan via de omleidingsroute U07. Vanuit Zeeland via U08. En op het spoor is er ook iets gebeurd. Want tussen Sittard en Roermond rijden door hulpverlening langs het spoor nu geen treinen. De vertraging daar is meer dan een uur.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 Welkom terug vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. met Rol Jansen, financieel journalist over de openlijk botsende centrale banken in Europa. En we gaan browsen met Bert Russen. Ja, het is opmerkelijk, want uh, terwijl ze in het Katshuis nog steeds onderhandelen over bezuinigingsmaatregelen. die het Nederlands begrotingstekort moeten terugdringen. zijn er in uh, Europa openlijk meningsverschillen tussen centrale banken. De president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, uitte vandaag aan het begin van de voorjaarsvergadering van het IMF en de Wereldbank. Kritiek op het beleid van de Europese Centrale Bank. Uh, Roel Jansen, uh, kun je even samenvatten wat die kritiek eigenlijk inhield? Oei. <laughs> nou, nou het is, laten we beginnen te zeggen dat het heel interessant is... dat Klaas Knot inzicht geeft in de dilemma's... waar de Europese Centrale Bank voor staat. Hoe bijzonder is dat? Dat is heel bijzonder, want meestal is het een gesloten... het is eigenlijk altijd een gesloten gezelschap. He. De bestuurders van, van de ECB er komt eigenlijk nooit naar buiten... wat er binnen kamers besproken wordt. En er wordt altijd met unanimiteit beslist. Dus er komen nooit dissidenten naar buiten. Ja, De ene keer dat het gebeurde, twee jaar geleden... was een Duitse, uh, Axel Weber. En die heeft meteen vervolgens ontslag genomen. Die is ja. vertrokken. En dat komt nooit uh, naar buiten met reden. Nee, nee, bedoel, dat is echt wilde, policy toch? Ja men wilde indruk wekken dat men eensgezind het monetaire besluit voor, uh, beleid voor de euro voert... en ook eensgezind de Europese schuldencrisis aanpakt. Dus wat zegt het dat, dat daar nu mee gebroken wordt? Nou ja, het is heel interessant wat hij laat zien. En dan moet je even iets vertellen over wat er aan de, moest dan ook iets vertellen wat er aan de hand is. Um, de Europese Centrale Bank die is, die, die is heel actief... al eigenlijk al twee jaar om te proberen die crisis zoveel mogelijk te dempen. Hè? Dat is eigenlijk de meest actieve speler in het hele spel. Uh, een van de dingen die ze eind vorig jaar zijn gaan doen... toen er een nieuwe president kwam, Mario Draghi, die Italiaan... was om bijna ongelimiteerd kredieten te verstrekken tegen een hele lage rente... voor een periode van drie jaar aan de banken in Europa. Nou, als een bank een krediet krijgt van de centrale bank... dan moet die in ruil daarvoor onderpand bij die centrale bank neerleggen. Dat is net zoals als je een huis koopt, hè, dan krijg je een hypotheek... en het huis is je onderpand voor de hypotheek. Ik ben goed voor mijn geld. Ja, precies. Dus die banken die konden geld trekken of lenen... bij de Europese centrale bank. En in ruil daarvoor moesten ze dus iets van onderpand neerleggen. Dus kredieten die ze zelf in portefeuille hebben. Het probleem van die... Zuid of met name Zuid-Europese eh, particuliere banken is dat ze eh, heel veel zwak onderpand hebben. Slechte leningen in hun eigen portefeuille. En dan kun je denken aan staatsleningen hè, die ze hebben gekocht van Griekenland of van Portugal, Italië. Maar ook aan kredieten die ze hebben verstrekt aan Italiaanse, Spaanse, Griekse bedrijven. En vooral aan midden- en kleinbedrijven. Nou, de lijn. De traditie bij de Europese Centrale Bank was... je kunt alleen maar eerste klas onderpand bij ons inbrengen... in ruil voor die kredieten. Dus al die leningen ja. die twijfelachtig zijn... of je dat geld ja. überhaupt nog wel terugkrijgt... Ja. die kun je niet gebruiken nee, als kon onderpand. Je niet gebruiken. En eind vorig jaar hebben ze gezegd... als we dat doen, dan kunnen een heleboel banken sowieso geen geld bij ons binnenhalen. Want we moeten dat dus verruimen. Je moet dat onderpand als het ware wat versoepelen, wat verzwakken... wat onderuit halen, de kwaliteit daarvan verminderen. Nou, daar waren Nederland en Duitsland... We waren daar niet gelukkig mee. En het is nog een stapje verder gegaan. Volgens is gezegd, ja, kijk, in sommige landen... moet je gewoon een individuele kredietverlening aan midden- en kleinbedrijf... moet je als onderpand kunnen inbrengen. En, nou ja, ga, dan ga je dus wel heel ver in het afzwakken... In het, in het kwalitatief naar beneden halen van het onderpand... dat de Europese Centrale Bank krijgt voor die kredieten die ze aan de bank Ja, heeft. want in die Europese Centrale Bank zitten natuurlijk... Ja, de vertegenwoordigers van al die landelijke ja. centrale banken. En ja. da daar hebben de landen in de problemen de midden. Nou ah ja, je hebt, een, uh, je hebt een, de 17-euro-landen. Nou ja, dat zijn al bijna, zou je kunnen zeggen... de landen in de problemen zijn ja. de meerderheid. Dat is dat zijn allemaal op die en dan man. heb je er nog ja. een ander stel die er een beetje bij hangen. Maar bij elkaar zijn er 23 bankgouverneurs die daar zitten. En er zijn Nederland en Duitsland en misschien Luxemburg, Finland en zo. Dat is een minderheid. Hè. Maar wat vreest de, Klaas Klop nu door dit beleid? Wat, wat is zijn kritiek? Nou ja, hij, ik geloof dat... Hij is uiteindelijk akkoord gegaan met het geheel... want ze zijn die enorme kredietverlening aan de banken gaan verlenen. En de Europese Centrale Bank heeft zijn sluizen opengezet... en duizend miljard euro inmiddels aan leningen aan banken verstrekt. Dus daar is hij wel mee akkoord gegaan. Maar hij maakt zich natuurlijk enorme zorgen... dat als er eens een keer iets misgaat, als er een keer een bank omvalt... dan blijft de ECB zitten met waardeloze rotzooien in zijn portefeuille. En hij maakt zich ook zorgen dat de ECB... door die gemakkelijke kredieten te verstrekken... tegen heel dubieus onderpand... dat ze ook nog hele zwakke banken in leven Banken die eigenlijk zouden moeten omvallen... Maar wie gaat er dan voor opdraaien? Ja, dat is de grote vraag. Als het goed gaat, dan, dan, dan is er niks aan de hand. En als het slecht gaat, dan draait de Europese centrale banken voorop. En dat zijn wij dat uiteindelijk zijn wij. zelf. Ja, ja, wij zitten daar ook voor vijf, uh, iets van 5 procent in. Laat, laat maar raden, dan moet er nog meer bezuinigd worden... en moet er nog meer belastinggeld... Nou, dat is nog niet eens het eerste wat je aan denkt. Maar een strop van de Nederlandse bank en minder winst, van de, minder winst voor de Nederlandse bank... en dus minder belastingafdracht van de Nederlandse bank zit er dan wel in, ja. Maar ik begrijp dat de, de Europese centrale bank zegt... nee, als het misgaat, dan moeten die landen daar zelf... die, die landen die dus, waar dat slechte onderpand geaccepteerd wordt, ja. daarvoor opdraaien. Ja, er zijn zeven landen die dat nu echt dus daadwerkelijk aan het doen zijn. Dus, he, stel je voor, je hebt een bank in Griekenland. Die krijgt dus een lening nu en die levert bijvoorbeeld kredieten... die ze hebben verleend aan mensen die een huisje hebben gekocht aan het strand. Niet. Denk ik dat nieuwe villaatje van de familie van Oranje. Maar nee. andere huisjes, dat leveren ze dan als onderpand in. Ja, en als dat dan misgaat, dan. Maar doen, wij in ja. die redenering zouden wij buitenschot blijven. Ja, in die redenering wel. Maar uiteindelijk komt natuurlijk toch alles samen in de grote pot. Dus wat dat betreft loop je wel een risico. Want, want die landen zelf kunnen dat ook weer niet oplossen. Nee, als alle banken in Griekenland opvallen... dan zit de Griekse overheid weer met een probleem. En dan hebben ze weer nog meer noodgeld nodig. Nou ja, zo, zo is het een soort cirkel die alsmaar in de rond te draait. Maar het blijft carousel. merkwaardig dat Klaas Knot, zoals jij zegt, dus blijkbaar wel hiermee akkoord is gegaan ja. en nu in het nou, openbaar zegt dat het niet verstandig is. Dat is ook heel is. interessant. In datzelfde interview, met, het staat in de Volkskrant vandaag... in hetzelfde interview zegt hij... we zijn in december langs de rand van de afrond gegaan in de eurozone. En daar bedoelde hij eigenlijk mee. Er stond in december een grote Europese bank op omvallen. En dat is voor, bij mijn weten voor het eerst... dat een centrale bankier dat zo hard openlijk zegt. En welke bank was dat, weten ja, we dat? Ja, dat zegt hij er niet bij. En je kunt alleen maar raden, dat is misschien in Frankrijk... misschien in Italië, misschien in Spanje geweest. Maar een van de grote landen, een grote bank. Maar bij vergroting... En groot... die heeft ja. dus dat, werk, dat heeft men dus weten te voorkomen. Dus in die zin... Hadden ze op, geen keus? bedoel hadden je? Dat is eigenlijk geen keuze. Nee, hij maar... zegt ook ja, het is crisismanagement geweest in exceptionele tijden. Oké, okay, maar is het dan verstandig om dat allemaal te vertellen? Want dan vergroot je toch alleen maar de kans dat het niet helpt? Want dan denken ze ja, oké, okay, ze stoppen er wel geld in. Maar hij geeft eigenlijk al aan dat het toch niet goed gaat. Nou ja, ik vind het ook wel heel openhartig van hem. Dat hij gewoon laat zien hoe ingewikkeld het is en hoe risicovol allemaal. En dat je soms echt hele moeilijke besluiten moet laten passeren. terwijl je er helemaal geen zin in hebt zelf. En ook denkt van oe, oe, Openhartig, oe, dit, ja, dit is maar niet verstandig. Lekker. Nou ja, het geeft de inzicht toch ook aan het bredere publiek. De centrale banken zijn van ons. Dus het geeft inzicht aan het publiek van wat daar zich afspeelt... en hoe lastig het is om zo'n crisis waar we in zitten... om die goed te managen. En waardoor de kans dat die maatregelen helpen alleen maar kleiner wordt, toch? Nou ja, Hij zegt het ook vier, vijf maanden later. Hè? Dit is allemaal nee. in december gebeurd en nu komt hij ermee naar buiten. Dus Ze zijn, ja, ondertussen uh... is het... Uh... Is het toch wel, mede dankzij die enorme kredietverstrekking door de ECB... is de boel toch wel wat in rustige vaarwater terechtgekomen. Heel even tot, tot slot het katshuis waar nog altijd uh, ah, ja. uh, vergaderd wordt. gezellig, ja. A, ja, ja. ah, gaan ze eruit komen... Nou ja, dat zullen ze wel moeten, want uh, het Nederlandse uh, overheid... het kabinet heeft geëist dat de Europese uh, Commissie... heel erg streng toezicht houdt op uh, het begrotingsbeleid van de landen... en de begrotingsplannen. Nou ja, ze moeten eind april, dus over twee, ja. weer anderhalve week... moeten ze met een verhaal naar Brussel gaan. Maar uh, ja, ze kunnen toch uh, een wit, uh, blanco papiertje naar Brussel sturen. Jij denkt dat, dat wordt ze voor die tijd met een plan ja, komen... en het... dat ze ook het begrotingstekort op maximaal 3% zetten, zoals Europa ze, wil? dat ze met uh, kunst en vliegwerk nee, op, net doen alsof het 3% is... en dat ze dat naar Brussel zullen sturen... En dan uh, zullen we gaan bidden en hopen dat het uh, goed komt. Het is een beetje zoals met Bleker en zijn Wiegepolder. Uh, je hoopt maar dat nou, de Europese Commissie gaat. erin trapt. Maar dit uh, we zullen ja, zien. Eind, van de we eind volgende week moeten ze dat rond Roel Janssen, dankjewel voor je toelichting. Zo direct met Bert Brussen gaan we browsen. Maar eerst gaan we weer naar muziek luisteren naar Poki Lavars. Wow. <applaus> Kentucky in the springtime Summertime in Tennessee When it gets cold, I'm gonna hit the road down to New Orleans Maybe Hubbard down to Texas, too Where it's warm to hold you through When winter's gone, I'm moving on to somewhere new Of traveling, I've always enjoyed I kept rambling and staying my When I quit school, Mama said, you fool, you're just a boy Yes, but now she changed her too Cause I've been everywhere except the moon Proud, she don't doubt it. I'll be there soon. Getting by one town at a time with help from these friends of mine. They know that I'll travel those back roads. Did it, did I die. With them, I'll be just fine on this road. I don't mind dying. I may not have it all, but I'm having a ball one town at a time. Give me a van or passenger train the ocean in a big airplane ain't any style i make it miles just the same I gotta see what's around the bend. ain't nothing but time to spend soon as i'm gone it won't take long till i'm back again getting by one time at a time with help from these friends of mine they know that i'll travel those back roads till the day that i die with them i'll be just fine road I don't mind dying Well, I may mean, not have it all I'm having a ball a town and time mm -hmm. la da da da da da da da, -da, -da. Today, working hard for honest pay, You can't say enough, cause it sure is tough living that way But it's a traveling life of mine I'm leading one town at a time So down the road, here I go I don't mind Getting by one town at a time With help from these friends of mine They know that I travel those back roads It's titty ditty ditty With them I'll be just fine On this road I don't mind dying I may not have it all But I'm having a ball one town at a time Yeah, I can't have it all But I'm having a ball one town at a time One town at a time Popular La in the South City Tree Thank you very much maar met de vele lekken beginnen, Ben. De vele lekken, ja. Het waren er uh, in Brabant 3000. Dat was van de week. En dat werd ontdekt door uh, Mr. Gay krant himself, Henk Krol. Ja. Die uh, was toevallig uh, aan het intoetsen op de site. Die was ook aan het lekken? Ja, die. Nee. <laughs> nou, hij zit wel dan bij Weet jij meer, Jansen? <laughs> hij zit wel bij de 50-plus-partij. Maar het, dat is dan toeval. Het ging om medische ja. gegevens. Dan zullen we maar ja, even ging, naar de feiten uh, teruggeven. Sorry, het ging uh, om uh, de website Diagnostieke voor u. Uh, dat is een website van Cyberlab en die beheren dus gegevens als je bloed laat prikken en dat soort dingen en daar kon hij dus gewoon in en hij kon dus ook uh, van 3000 mensen zien wat hun uh, bloedresultaten zijn maar ook of ze drugs gebruiken en dat soort dingen en of ze HIV positief zijn en ik zag hem gisteren op televisie vertelde die ook dat hij uh, van familieleden inderdaad dingen had gelezen die hij eigenlijk niet had willen weten dus zover gaat het Um, um, en vanavond komt dus uh, Zembla, het, uh, het bekende onderzoeksjournalistische programma. Uh, met de mededeling over de mededeling met het feit dat uh, op het computerprogramma HumanNet van IT-bedrijf VCD. meer dan 300.000 mensen uh, hun gegevens ook inzichtelijk online staan. En dat hebben ze kunnen doen door eigenlijk iets heel simpels. Het, het, een SQL-injectie heet dat. Voor degenen die daar een beetje thuis zijn, uh, weten waar het over gaat. Dat is niet zwaar hacker, dat is echt een, een beveiligingslek. Dat kunnen veel mensen? Uh, ja, dat is zeg maar. Uh, dit is gewoon een gat die, die een, ja. beetje, een beetje systeembeheer ook moet gewoon moet kunnen zien. Het is absurd dat het kan. Maar wat zegt hij bijvoorbeeld over zoiets als het patiëntendossier... wat toch uh, ingevoerd gaat worden, dat je dat eigenlijk helemaal niet zou moeten doen? Gaat dat toch ingevoerd worden? Ja, op een, onder een andere naam en onder andere oh, oh, voorwaarden. Ja. Een beetje zoals ja. de Europese grondwet dus ja, ja, ja. nou Dat zegt uh, ja. wat mij betreft dat je dat, dat, dat vooral niet moet doen. Dit is dus waar al die tijd over geklaagd is. Waar altijd uit alle kritiek die de mensen hebben op privégegevens, or, privégegevens online. Is dat als het bij de overheid zit, als het beheerd wordt door derden. dat het niet veilig te krijgen is. Daar nou, klagen alle burgerrechtenorganisaties klagen er ook over. En dat is altijd, altijd weg, weggewuifd. Het is heel goed dat het, dat het dossier, het patiëntendossier, destijds niet door de Eerste Kamer is gekomen. Ja. Ja, dat, dat, dat, dat nou ja echt, en... dit soort dingen dus. Het is dus echt heel eenvoudig om voor 300.000 mensen, zeg maar... en dat zijn wel gegevens waarmee je echt chantabel kunt zijn. Jan. En als jij naar het ziekenhuis gaat, Roel Janssen... dan geef je natuurlijk al die gegevens ja, ja, die in de computer de, de, de opgeslagen worden. Maar zegt nu, dat patiëntendossier moet je dit invoeren... maar ik heb al zoveel gegevens, links en rechts, zelf of via instanties... In computers? In computers laten zetten. Ik ben uh, overal te Ja, te alleen zijn ze dan niet gekoppeld. Hekken. Bij een patiëntendossier, net als hier, dat, dan, dan zijn ze in één, in één database staan ze dan. En hetzelfde geldt nu voor, voor de gegevens van uh, de OV-chipkaart. Die natuurlijk onder precies dezelfde kritiek uh, uh, zeven jaar bewaard worden, geloof ik. En er wordt alleen maar geschocht, maar dat is veilig, terwijl we hebben gezien hoe makkelijk het allemaal te kraken is. Uh, ik kom zo nog wel even terug op uh, iets anders... namelijk de bewaarplicht voor gegevens, maar dat later. Want ik wilde ook nog heel even kort hebben over uh, de tegeluitreiking wat was van de week. De journalistieke prijs, daar hoef ik niet te veel over te zeggen. Dat is verder best wel een in-crowd-verhaal. Bovendien de hele uitreiking is een in-crowd-verhaal. Daar hebben we toch over... WC1 biedt elk jaar een WC1 aan aan een WC1. Uh, wat ik wel uh, heel vervelend vind... is dat er in Nederland nog steeds geen oog is voor de online journalistiek. Terwijl de Amerikaanse versie van de tegel, de, de bekende Pulitzer... Uh, die hebben al uh, twee jaar op een rij hebben ze de website ProPublica... Dat is Amerikaanse onderzoeksjournalistiek, die hele goede dingen doen. En dit jaar heeft de Huffington Post en de organisatie Politico... heeft gewonnen en een politie gewonnen voor, uh, voor hun online, uh, online daden. Maar ze hebben toch, niet, uh, de, ze hebben toch juist die categorieën zo algemeen gemaakt... Uh, uh, nieuws, achtergrond, et cetera onafhankelijk van wat voor medium. Dus de, de internetjournalistiek kan dan toch ook winnen? Ja, je zou het denken, inderdaad. Maar, maar ze winnen niet. Ze winnen niet. Je moet dat... beter je best doen, Bert. Nee, dat heeft, oh, dat heeft te maken met een, met, een, met een vrij conservatieve inzicht. Dus ik vroeg me ook af van de week... Ze of... lezen het niet, denk jij. Ze lezen het niet, en dus ze willen het ook niet lezen. Misschien wordt het wel tijd voor een alternatieve prijs. Die ga ik niet organiseren. Dat lijkt me wel iets voor de AVRO. <laughs> we gaan ja. erover <laughs> nadenken. Um, um, nou, ja, ik ga het toch nog maar even dan over die bewapende gegevens ja. hebben. Uh, we hebben destijds... Uh, ja, alle internet service providers zijn verplicht om gegevens jarenlang te bewaren. En daar is destijds over gezegd, ook op Europees niveau. Uh, dat is niet gevaarlijk, want alleen als het echt gaat om zware criminaliteit of terrorisme... dan worden die gegevens ingezien. En dus hmm. beslist niet, ik herhaal nog even, dus desigens, beslist niet voor als het gaat om copyright schendingen. Wat is nu gebeurd? In Zweden heeft zeg maar, de Zweedse versie van Brein en Buma... Heeft een uh, rechtszaak aangespannen, die, is naar, naar het, uh, uh, die zijn naar het Europees Hof gegaan. Het Europees Hof heeft nu gezegd van ja, ook in het geval van ernstige copyright schendingen, mag die bewaarplicht van die gegevens gebruikt worden en mogen die gegevens dus opgevraagd worden worden. En dat is dus in strijd met wat altijd allemaal beloofd is. En dat, dat schept natuurlijk Bij het wel... invoeren van die bewaarplicht. Er ja. werd gezegd, inderdaad, wat je zei, daar zullen we ze nooit voor uh, ja, waar, waar beschikbaar stellen. Waar we net of... ook over hadden, dan zegt iedereen, ja, dat is gevaarlijk, dat zijn privégegevens bovendien. Dat kan dan betekenen dat als, dat als iemand zegt van, ja, dat is mijn muziek, dat mag je, niet, uh, mag je niet uploaden. Ik ga je afsluiten. En dan zeg nee, nee, daar gaat het niet om. Het gaat echt alleen om, om echt alleen om zware criminaliteit en dan alleen, zeg maar, de bevoegde ja. instanties. Dus Buma uh, en Brein, die instanties die met dat copyright bezig zijn... die staan te juichen nu? Nou ja, te juichen. Het is, Zweeds, het is in Zweden gebeurd, maar het is wel het Europese Hof. Dus als het nu weer gebeurt, dan hoef je dus niet naar het Hof. Want die zaak die ligt er al. Er ligt al een uitspraak. Is het niet goed voor de bescherming van de copyright? Nou, het is uitstekend voor de bescherming van de copyright. Ja, van muzici bijvoorbeeld of van schrijvers? Ja, maar dat is, uh, dat is inderdaad een uitstekende bescherming... op het moment dat je het voor elkaar kunt krijgen... om zeg maar, uh, via de gegevens op te vragen en actief op die mensen te gaan jagen. In Nederland ligt het wat anders omdat downloaden uh, niet illegaal is... Maar dat betekent dus niet dat je dus maar dan die gegevens vrij moet geven. Want de voorwaarde was dat we dat niet zouden doen: dat we die gegevens uh, alleen bewaren onder de echte absolute voorwaarden. Als je gaat breken met die voorwaarden, dat schept dat een president. Dan krijg je straks ook van, nou ja, misschien moeten we iedereen die regelmatig uh, bij de AFRO zit. Of een kaal hoofd heeft ook maar gewoon af en toe gegeven je Ja, je bent voor bescherming van copyright... maar je zegt dit schept mogelijkheden om het ook oneigenlijk te gebruiken. Nou ja, als je, een als je een afspraak maakt van dat gebeurt niet, absoluut niet. Ja. Echt waar, we gaan het echt niet doen... En we doen het dan toch. Ja, dan kun je, je afvragen. En de Piratenpartij want... die heeft juist weer een overwinningje behaald, toch? In, dit, in die discussie over bescherming ja, ja, van nou, copyright. Die praat, daar heeft een uh, overwinning gehouden. Dan gaat het echt over het exportverbod. Iedereen die een, beetje, die, ja, die een beetje juridisch onderlegd is, weet dat het exportverbod een stiekem vorm van censuur is. Dat betekent dat je vooraf kun je, uh, kun je uh, onder een hoge dwangs, dwangsom voorkomen. dat iemand bijvoorbeeld iets uitzendt of bijvoorbeeld dus online zet. Dan kun je uh, snel een uitspraak van de rechter krijgen om, om iets van het uh, internet te halen. Ja, normaal is het zo dat eerst een rechter die moeder uitspraak doen en dan pas kun je censureren. Maar dankzij de expertenvorm daar kun je dus vooraf kun je al laten maar goed, censureren. Los van die juridische vorm, ja. wat, wat, wat heeft de Piratenpartij gewonnen? Ten, nou, die Piratenpartij hebben een proxy staan. Een proxy is een ding waarmee je dus alsnog zeg maar dingen illegaal kan downloaden of naar de Pirate Bay uh, kunt gaan. En uh, die moest offline, die is ook offline gehaald. Maar de Piratenpartij is toch naar de voorzieningenrecht gegaan en zegt van we zijn het niet eens. En bovendien, die experten, daar willen we een keer vanaf. En die voorzieningenrecht heeft gezegd van nou, de bank eigenlijk wel met jullie eens. En dat betekent dat het dus niet zo is zoals dus de Brein en, Bru en Buma's altijd hebben gedacht... dat je maar met zo'n experten uh, kunt gaan wapperen en zeggen van... oh nee, ik wil dat het offline gehaald wordt. Het zit er toch meer haken in de ogen aan. Het betekent alleen niet... is, is het zo, als ik het verkeerd zeg, moet je het zeggen... maar Brein en Buma hadden een overwinning op die piratenpartij... omdat uh, ze konden een site blokkeren... maar uh, ze wilden dat diezelfde uitspraak gebruiken om alle omwegen... die vervolgens gebruikt werden, ook te blokkeren. Ja. En, en, dat mag, en dat mag nu niet? Nou, ja, de, de vraag is niet of je die, die omwegen... maar dan moet je dat per, per geval... moet je daarvoor naar de rechter. Je kan okay. dus niet van tevoren zeggen als een soort van carte blanche... waar we hier een expert. willen u het vooraf even allemaal platleggen... dan kijken we daarna wel bij de rechter of het wel of niet Tot mag. zover voor de juridisch onderlegde luisteraar. Uh, tot slot nog eventjes iPads en webwinkels. Nou ja, um, het is zo dat er... Uh, de iPads groeien, de markt is explosief... Uh, uh, uh, in, uh, 2015 vermoeden we dat er 320 miljoen tablets zijn verkocht. En dat betekent... 320 miljoen? Heb je er een rol? Nee, nog niet. Ik nog wacht niet? tot 2015. Oh. Ja. En... Dan <laughs> wordt ik de 320 miljoen. Dan komt de iPad 10 Dan krijg je hem misschien gratis. Over... Maar wat is het probleem? Nou, het probleem is dat webwinkels... Die moeten hun website moeten daar op tablet en mobiel gebruik ook moeten aanpassen. En uit een onderzoek blijkt dat, mensen, dat de helft van de sitebezoekers... die op een site komen, die niet goed werkt op een tablet... daar niet meer terugkomen. Nog ah. zo erger is dat bijna 15% daarover ook nog eens gaat zeiken op social media is het ook nog veel slecht voor je naam. Dus het zou yeah. inderdaad tijd worden dat de online retailers uh, daar uh, iets aan kan doen. Bert Brussen, dankjewel. We hebben gebrouwst met Bert en we hebben gehoord... hoe het uh, financieel, economisch en qua crisis et cetera voor staat... van Roel Janssen. Beide dank. Uh, zo direct het Radio 1 -journaal. Bert van Sloten. Weer een andere Bert, die gaat ons vertellen wat daarin te beluisteren is. Ja, Bert Mon. Ja, Bert Mon. We gaan het Normaal, hebben over Limburg. Dat zit uh, sinds vandaag, sinds vanmiddags zonder college. We gaan het ook hebben over de wereldomroep. Want de baas van de wereldomroep krijgt wel heel erg veel geld mee. En we hebben het boek van Wilders... wat hij in Amerika volgende week gaat presenteren of vast gelezen, althans onze correspondent Tom Klein, die gaat erover vertellen. En natuurlijk zijn we bij de onderhandelingen in het katshuis er niet letterlijk bij. We hangen voor de deur, zoals iedereen. Vanaf zes uur gaat dat weer beginnen. In het Radio en wij sluiten af met de radiokartoon. Avro. De tand des tijds. Een radiotekening. Beste collega's, ik hoor tot nu toe verschillende meningen... Ik uh, zou zeggen, ik luister. En daarom blijf ik voor dit plan vechten. Godver. Ja, ja goedemorgen ja, zegt ik... voorzitter. Dus even ja. Rustig even een beetje rustig. Collega's. God Dat heb je niet één keer gezegd, dat heb ik twee keer gezegd, dat heb ik drie keer gezegd. Ja, nog oh, één oh. keer. Dan, anders gaan we herhalen, maar nog een keer. Ja, voorzitter, heb ik het volgens mij ook tien keer gezegd. In de mos? Het moet niet gekker worden natuurlijk. Dat lijkt me zwaar overdreven. Dus voordat we over en weer verwijten, godver. Ik zal gewoon vast. U hebt de discussie aangezwengeld En dan gaat nu de staatssecretaris verder met zijn waf. Voorzitter, het is niet zwaar overdreven. Mevrouw, dit kan. En dan gaan we volgende week gewoon lekker, lekker verder met elkaar. De staatssecretaris gaat verder. U ziet het zo. Mevrouw Jacobi, ja, stel je voor het verzoek. Volgens mij wordt het voor de gek gehouden. Dat verzoek is helder. Nu komt het allemaal goed. Dat gaat heel goed. Ik vind dat wel een van de punten van aandacht. Dat is het punt. Tot slot. Ontpoldering Hedwige. That's all. Punt. Goed. Radio 1. Het NOS-journaal. De PVV in Zeeland heeft geen meerderheid gekregen voor een referendum over de polder. De uitslag was uiteindelijk 17 voor en 20 tegen. En dat betekent dat er geen referendum komt om de Zeeuwen te vragen... of ze het eens zijn met het plan van staatssecretaris Bleker... die wil een derde van de Hedwigepolder onder water zetten... om zo te voldoen aan afspraken met Europa en België... over de natuur en de haven van Antwerpen. De Raad voor de Journalistiek heeft de klacht van co-directeur Noorten Al-Bayrak tegen de NOS vrijwel op alle punten afgewezen. Op één punt kreeg ze gelijk. De Raad vindt dat de NOS meer aandacht... aan de schriftelijke reactie van al had moeten besteden. In september vorig jaar meldde de NOS dat de werksfeer... op het hoofdkantoor van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... ernstig verziekt was. Deze week kwam de commissie aan die de affaire onderzocht... met een vernietigend oordeel over Abayrak. Het COA is een ontslagprocedure begonnen. En in Limburg is de coalitie van CDA, VVD en PVV gevallen. Het CDA en de provincie heeft het vertrouwen opgezegd... in de samenwerking met de PVV. De partij vindt dat de PVV-fractie de belangen van Limburg schaadt... door staatshoofden, als de Turkse president Gül, te schofferen... En investeerders van de Floriade te beledigen. En dat zijn de hoofdpunten. Aanbewee verkeersinformatie. Er staat meer dan 130 kilometer file in deze spits. Dat is precies volgens de statistieken. Er zijn verder nogal wat aanrijdingen vandaag. En daardoor ook files. Bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er staat 6 kilometer tussen Knopen Diemen en knopen Muidenberg door een ongeluk. Een rijstrook is er dicht. Een, rij, een rijstrook is ook dicht op de A20-hoek van Nolland richting Gouda. Tussen Knoopend Terbrechtseplein en Nieuwe Kerk aan de IJssel staat 5 kilometer. Op de A37 Hogeveen richting Knoopend Holsloot is een ongeluk geweest met een vrachtwagen. Tussen Hogeveen Oost en Nieuwlanden staat daarom 6 kilometer. Verkeer wordt via de af- en toerit geleid. Op de A67 turnhout richting Eindhoven. daar waren werkzaamheden aan de gang. En daar is een uh, ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen de Belgische grens en Eersel staat nu drie kilometer file. En de weg is zojuist afgesloten ook. De N57, Oudorp Rotterdam, is ook afgesloten. Tussen Port-Zeelanden en Oudorp. Dat is in beide richtingen en dat komt door een ongeluk. Er is een omleiding vanuit Rotterdam via U07. En vanuit Zeeland via U08.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 En ik wens u een hele goede middag. Limburg zit zonder college. De Kuip zit zonder publiek en er wordt wel gevoetbald. We hebben een sterrenwacht zonder kijk op de hemel. En verder is het vandaag de vijfde dag in het proces Breivik in Noorwegen. De ziektewet gaat op de schop, dat kondigt de minister vandaag aan. Er is ook veel gedoe rondom een vertrekpremie van een miljoen euro... voor de directeur van de Wereldomroep. Tot half zeven is dit het NOS Radio 1 Journaal.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 Nou, vanmorgen vroeg uh, dacht iedereen hier eigenlijk dat het nog met een sisser zou aflopen. Hè? Er was natuurlijk wel de nodige irritatie tussen de coalitie, coalitiepartners. Uh, het CDA had al wel gezegd, naar aanleiding van de opmerkingen van de PVV over het staatsbezoek van Gül... Uh, het speelkwartier moet maar eens afgelopen zijn. De VVD had gezegd dat de PVV voortaan uh, zich wat netter moest gedragen. Maar dat was allemaal nog wel van de ze nog een kans. Uh, maar wat de meeste mensen niet wisten was dat bij de CDA de irritatie uh, inmiddels nog hoger was opgelopen. Omdat fractievoorzitter Van Helvert, die we net hoorden, die had de hele tijd geprobeerd zijn collega Lorenz Stassen van de PVV te bereiken. Uh, die reageerde op geen enkele mail, geen enkele voicemail, geen enkele sms. Uh, dus het CDA had al zoiets van: uh, dit zou wel eens mis kunnen gaan. In het debat gaf het CDA de PVV nog een laatste kans. Uh, de PVV moest zeggen: van nou, voortaan zullen we de internationale positie van. Uh, uh, Limburg voorop stellen. Uh, maar Lorenz Tafse antwoorden in het debat... wen er maar aan, zo zijn wij. Ja, en met die opmerking uh, werd de val echt onvermijdelijk. Ja, het was eigenlijk inderdaad wat jij zegt... een onvermijdelijke val uiteindelijk. Maar dat komt ook een beetje door de halstarige opstelling van de PVV. Of komt het omdat het CDA te veel vroeg? Nou, beide. Uh, de, de PVV die was op geen enkele manier, die ging eigenlijk ook totaal op het debat niet aan. Dat is men hier wel gewend in Limburg. Ze uh, zeggen twee dingen en, en daar blijft het dan maar bij. Uh, ja, vroeg het CDA te veel. Kijk, het CDA kon natuurlijk wel verwachten dat de PVV niet opeens zou zeggen... ...we vinden het best een goede zaak dat onze gedeputeerden uh, naar dat staatsbezoek met Gul zijn gegaan. Uh, maar met een beetje een formulering in het midden, uh, in het vervolg. Uh, wij begrijpen dat de gedeputeerden een eigen rol hebben... maar de internationale positie van, van Limburg vinden wij natuurlijk ook belangrijk. Met zo'n formulering was er nog wel wat te redden geweest. Uh, ik denk dat van beide kanten uh, de wil er gewoon niet was om eruit te komen. Maar goed, met dit als gevolg. En nu, hoe, hoe wordt erop gereageerd? Nou, ja, wel geschrokken. Um, zoals ik al zei, van tevoren hadden weinig mensen dit maar verwacht. Uh, de VVD, de derde coalitiepartner, die is verbouwereerd door uh, de opstelling van het CDA. Die zegt, dit hadden wij totaal niet zien aankomen. Uh, de gedeputeerden zelf van de PVV, uh, die nu moeten opstappen. Dat waren dus de enige PVV-bestuurders in Nederland. Die zeggen, ja, wij waren eigenlijk pionnen in een schaakspel en wij zijn opgeofferd. En ik denk dat ze daar ook wel een beetje gelijk in hebben. Want op zich was men wel redelijk tevreden over het werk van deze gedeputeerden. Um, dus ja... Iedereen is hier geschrokken, maar de oppositie die, die is natuurlijk blij. Die zegt: uh, Dit hadden we al lang zien aankomen. Dit was van tevoren al een onmogelijke coalitie. Dus uh, die, uh, die lopen hier uh, glimlachend rond. Ja, nou, Limburg moet de scherven bij elkaar gaan uh, rapen. En te zien dat ze een nieuw bestuur vormen. Maar ondertussen, dat is nou een beetje misschien wel pikante. Wordt er in het Katshuis ook gesproken, direct om zes uur weer. Door uh, in ieder geval dezelfde partijen. Zegt dit iets over de landelijke verhoudingen? Dat is lastig. Ik heb natuurlijk ook wel aan alle mensen hier gevraagd... hebben jullie overleg gehad uh, aan de gedeputeerden, aan, aan en aan het CDA? Nou, er is wel overleg geweest, maar ze zeggen allemaal dat dat vrij minimaal was... en dat ze om, om op geen enkele manier onder druk zijn gezet. Ja, je weet natuurlijk nooit helemaal hoe dat uh, gegaan is. We hebben al gezien, uh, Wilders, die tweet al, of die al uh, dit is het weer het bewijs... van de oude regentenpolitiek van het CDA. Uh, kijk, wat natuurlijk wel interessant is om te zien... Uh, dit was de enige plek waar de PVV bestuurde. Er was geen gedoogconstructie zoals in Den Haag. Want uh, ja, de anti-islamagenda van de PVV... die zou in Limburg niet echt een rol gaan spelen, zou je denken. Maar je ziet toch dat het hier uiteindelijk wel mis is gegaan... juist op die anti-islamagenda van de PVV. Uh, dus het zegt wel iets over de mogelijkheid voor de PVV... om echt te besturen. Dankjewel, Nienke. Nienke de Zoeter was dat. Haar reportage is vanavond te bewonderen in het Nieuwsuur. Het begint allemaal om tien uur. Op de televisie natuurlijk. Het kabinet wil de ziektewet uitkering voor flexwerkers en werklozen fors beknotten. Voortaan ontvangen ze nog maar drie maanden 70% van het laatst verdiende loon. Afhankelijk van het aantal gewerkte jaren kan die periode verlengd worden tot twee jaar. De regeling geldt voor zo'n anderhalf miljoen mensen. Volgens minister Kamp van Sociale Zaken is het hard nodig de regeling voor flexwerkers te versoberen. Omdat veel vaker en ook veel langer in de ziektewerk mensen belanden dan werknemers met een vast dienstverband. Minister Kamp. In het verleden hadden we het zo dat uh, zowel vaste werknemers als flexwerkers... voor een, uh, voor een behoorlijk groot deel uh, via ziektewet in de arbeidsongeschiktheidsregeling terechtkwamen. We hebben toen die arbeidsongeschiktheidsregeling voor uh, vaste werkkrachten veranderd. En voor flexwerkers hebben we die stand gehouden. En wat je ziet is dat, uh, dat sindsdien is de instroom in de arbeidsongeschiktheid... via de ziekteperiode bij vaste werknemers met 60% gedaald. En bij flexwerkers is die gelijk gebleven. Dus hebben we gekeken van is daar misschien een medische verklaring voor? Is het misschien zo dat flexwerkers veel meer ziek zijn of veel bevattelijker zijn voor ziektes? En dat bleek niet zo te zijn. En vervolgens zijn we eens gaan onderzoeken... die flexwerkers die al lange perioden ziek zijn... kunnen die nou eigenlijk wel weer aan het werk? Uh, op uh, korte termijn of misschien na enige termijn? En toen bleek dat 80% van die groep wel degelijk weer aan het werk kon. Of onmiddellijk of na enige tijd. Ja, nu wilt u die mensen aan het werk krijgen met wat u noemt prikkels. Mag ik die prikkels als volgt vertalen? Um, mensen die ziek raken, flexwerkers die ziek raken... krijgen minder lang ziektewetuitkering... En werkgevers die veel flexwerkers de ziektewet in zien gaan, die moeten meer premies betalen? Zo is die, ja. U kunt het beter beantwoorden dan ik het zou kunnen vragen. Wat voor resultaat verwacht u daarvan? Wat ik verwacht is dat uiteindelijk de instroom in de ziektewet en in de arbeidsongeschiktheid van flexwerkers... dat die gelijk gaat worden met de vaste werkers. Omdat er geen medische verschillen zitten tussen beide groepen... is het heel jammer dat de ene groep weer aan het werk gaat en dat de andere groep ziek blijft. Als mensen ziek blijven, dan uiteindelijk komen ze ernaast te staan... en worden ze inactief en gaan ze dus leven van de uitkering... op kosten van de belastingbetaler. Um, dat is niet goed. Het is voor hen zelf ook niet goed om niet te werken... en uh, buitenspel te komen staan. En het is niet goed voor de samenleving als geheel... omdat we de mensen die kunnen werken in ons land uh, nodig hebben. En dan nou zegt u van 80% van die mensen die in de ziektewet terechtkomen... van die flexwerkers, kan uh, deels of geheel wel aan de slag. Blijft over die 20% die echt niet kan werken. En die gaat u toch al heel snel korter op die ziektewetuitkering. Het rechtvaardige zit daarin dat wij uh, mensen... die uh, een, een tijdelijk contract hebben voor een korte periode... of mensen die als uitzendkracht uh, een korte periode hebben gewerkt... als ze ziek worden, wij als samenleving... geven hen toch nog gedurende maximaal twee jaar... Een inkomen. En dat inkomen ja, dat moet wel te dragen zijn voor de, voor de gemeenschap. Dat was dus in het verleden tot nu toe zo dat het 70% van het laatste verdiende loon was. Wij maken daarvan 70% van het minimumloon. Dat is minder, maar het is nog steeds een, een uitkering die door, door de werkenden moet worden opgebracht. En ja, dat moet wel op zo'n manier ingevuld worden dat het ook verantwoord is naar die belastingbetaler toe. Het is een forse beperking van de sociale zekerheid van flexwerkers. Een groep die steeds groter wordt als we kijken naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. En u zegt, ja, ik rechtvaardig dat... omdat de kosten voor de samenleving anders de pan uitreizen. Is, is, dat, is dat een juiste afweging? Ik zie dat heel anders. Ik zie dit niet zozeer als een beperking van... Uh, van de, de rechten van flexwerkers. Ik zie het uh, zo dat flexwerkers die uh, tot nu toe iets krijgen wat ze niet echt nodig hebben... omdat ze wel degelijk voor een uh, groot deel in staat zijn om weer te gaan werken. Een beperking, maar een stimulans. Ik zie het als een stimulans. Uh, als mensen uh, echt niet kunnen werken, dan moet je ook met elkaar zorgen dat er een uitkering is. Maar als mensen wel kunnen werken, dan moet je hen vragen om dat ook te gaan uh, doen. Als er geen medische verklaring is voor het feit dat flexwerkers veel meer terechtkomen in de ziektewetuitkering en in de arbeidsongeschiktheid, ja, dan moet je ook de regeling zodanig maken dat dat zich in de praktijk ook niet voordoet. En dat zei minister Kamp van Sociale Zaken in gesprek met onze verslaggever Miriel Breedveld. Laatste woord is aan de verdachte. Zo gaat het in ieder strafproces. En daarom kreeg Robert M. vanmiddag voor de laatste keer... de kans om de rechters toe te spreken. Het proces zit erop en de rechters doen op 21 mei uitspraak. Verslaggever Matthijs van der Wiel is in de rechtbank in Amsterdam. Matthijs, uh, Robert M. heeft in dat laatste woord... gezin speelt op zelfmoord. Hoe zit dat? Hij zei aan het slot van zijn verhaal dat zijn conclusie is, alles overpijnzend... dat hij er nooit had moeten zijn. Dat hij geen perfect mens had weten te zijn. Dat hij nu de klok niet kan terugdraaien. En dat hij alleen het feit dat hij bestaat nog kan herstellen misschien. En daarin zou je een aankondiging van zelfmoordpoging kunnen horen. Maar zijn advocaat Jalling van der Groot die spoedde zich na afloop naar de pers om dit te ontkennen. Nee, dat is absoluut niet aan de orde. Het is een passage die nu natuurlijk wel opvalt. En uh, het is ook zo dat ik uh, daar met hem nog even over heb gesproken in de net. En hij heeft dat er zeker niet mee bedoeld. Moet ook niet als zodanig worden uitgelegd. Wat bedoelde hij dan? Nou, het is het enige waar hij uh, in theorie de hand in heeft. De rest niet. En dat is een beetje in de kern waar het op neerkomt. Het feit dat ik besta, heeft hij gezegd, dat is iets wat ik wellicht nog kan herstellen. Misschien. En wat, wat wil hij dan doen? Hij wil niks doen. Hij, dit is geen aankondiging om een einde aan zijn leven te maken. Zo moet het ook niet worden gezien. Wat maar, probeert hij dan nou, te hij bereiken met, uh, met die laatste woorden, Matthijs? Ja, hij zei uh, dat, uh, uh, dat, ze, dat we hem moeten geloven uh, als hij zegt dat er niet nog meer is gebeurd dan wat hij heeft bekend. Er zijn geen skeletten in de kast. Het schip is schoon, zegt hij. Hij zegt dat hij iedere behandeling accepteert die hem kan helpen om zijn gevoelens te controleren. Al dan niet chirurgisch. En hij zei dat hij het beeld wilde corrigeren dat hij koud en gevoelloos was. Als dat zo was, zegt hij, dan was het wel makkelijk, want dan zou het hem allemaal geen pijn doen. Maar pijn heeft hij wel. Hij heeft heel veel nagedacht. En heel veel gehuild, zegt hij. Hij heeft geprobeerd een zenuw, zenuwinzinking te voorkomen. Het woord pijn, dat kan bijna in iedere zin voor. Maar dan viel het vooral op dat hij het vaak meestal over zichzelf had. Hoeveel pijn het hem deed. Dat hij zoveel pijn had aangericht. Dat hij zich iedere ochtend verbaast dat hij nog leeft. Omdat zijn hart al die pijn niet kan verwerken. Ja, jij zegt van hij probeert het beeld te corrigeren. En zegt dan vervolgens dat het vooral over hemzelf gaat. Is het gelukt om het beeld te corrigeren? Nou, we zijn voor de reacties van de ouders vooral aangewezen... op die ene advocaat die de meeste ouders bijstaat, Richard Korver. Die heeft met die ouders gesproken eh, in die andere zaal... waar ze hebben meegekeken. Volgens hem waren ze in die andere zaal blij dat ze op een andere plek zaten... omdat ze hem wel hadden willen aanvliegen, dat zei die advocaat. Voor het eerst had hij dat gehoord... Het was die ouders opgevallen dat Robert het wel over de pijn bij de ouders had... maar niet over de pijn bij de kinderen. En ze vinden het heel moeilijk te verkroppen dat hij aan de ene kant... op zijn eigen manier dan spijt betuigt, althans dat zegt hij... maar dat hij tegelijkertijd zijn advocaat vraagt om voor vrijspraak te pleiten. Dat vinden ze moeilijk met elkaar te rijmen. Matthijs van der Wiel. Straks, het is stil in de Kuip. De verkeersinformatie, Erwin de Hart. Erwin, een, een spits volgens het boekje, maar wel ja. één met veel ongelukken. Dat klopt, en uh, dat is niet zoals het hoort natuurlijk. Want we proberen zoveel mogelijk te vermijden. Maar dat uh, bleek niet te vermijden vanmiddag. Er zijn veel files uh, door ongelukken. Ook, uh, er is ook een ernstig ongeluk gebeurd op de N57 Ouddorp Rotterdam. En de weg is in beide richtingen daardoor dicht tussen Port-Zeelanden en Ouddorp. Er is een opleiding vanuit Rotterdam via de borden U07. En vanuit Zeeland vanuit, uh, via de borden U08. Ja, daar gaan we direct over verder praten met Hendrik Willem Hofs. Wat zijn er nog meer uh, voor problemen op de weg? Nou, bijvoorbeeld op de A67 uh, Turnhout Eindhoven. Is in beide richtingen zijn er werkzaamheden. Dat zo zorgt al de hele dag voor dikke files, zeker richting uh, Antwerpen. Dus. Uh, Kom je uit de omgeving van Eindhoven en uh, wil je naar Antwerpen toe... dan zou ik aanraden om via Tilburg en Breda te rijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. We praten verder over dat uh, ernstige autoongeluk op Goeree of Flaké. Henrik Willem Hofs is onze uh, verslaggever. Hendrik Willem, wij horen dat er drie mensen bij het auto-ongeluk zijn omgekomen. Wat is er gebeurd allemaal? Terwijl er nu een uh, trekker op de secundaire weg langs rijdt... kijk ik naar een enorme ravage op de N57... Bij Oudorp Haven, een personenauto ligt op zijn uh, dak in de berm. En een vrachtwagen, een uh, vrachtwagencombinatie, die is geschaard op die provinciale weg. Waarschijnlijk is die uit de richting Zeeland gekomen en de auto uit de richting van Hellevoetsluis Rotterdam. En uh, hebben ze elkaar frontaal geraakt. Daarbij uh, is, uh, zijn drie mensen om het leven gekomen, een vader en moeder... En een dochtertje, en één dochtertje, die is afgevoerd naar het ziekenhuis en die uh, schijnt er niet levensbedreigend gewond te zijn. Een heel uh, ja, ernstig ongeluk, dus op een provinciale weg waar al uh, vaker grote ongelukken zijn gebeurd. Er liggen hier uh, verder ook, op, op, ook een aantal uh, gedenkstenen van ongelukken die eerdere jaren zijn gebeurd. Het is een verraderlijke weg met een verraderlijke... Uh, ja, bocht die langzaam wordt ingezet en waarschijnlijk uh, hebben de vrachtwagen en de auto elkaar dus frontaal geraakt. Nee. We hoorden van Erwin dat, al, uh, dat het een <lacht> grote chaos is uh, en hij had het al over omleidingsroutes. Uh, dat kan jij bevestigen? Het staat helemaal vast verder het verkeer? Ja, het verkeer staat uh, zowel uh, richting Zeeland als de andere kant op helemaal vast en kan, uh, moet eigenlijk door uh, de kern van Oudorp geleid worden door een uh, redelijk uh, klein Dorp. Dus uh, en ik uh, verwacht ook niet dat deze ravage heel snel zal uh, zijn opgeruimd. Want zij uh, zijn er eigenlijk nog maar net mee begonnen. En natuurlijk moeten er allerlei sporenonderzoek nog plaatsvinden. Dus deze uh, afsluiting zal zeker nog uren gaan duren. Nou, hou de omleidingsroutes in de gaten en de verkeersinformatie. Dankjewel voor dit moment. Henrik Willem. Anders ik dan. Die heeft vandaag tot in detail verteld... over hoe hij te werk ging bij de schietpartij op Utoya. Toehoorders twitterden vanuit de rechtszaal letterlijk zijn verslag. Korte opzomming van Breiviks uitspraken. Ik was zenuwachtig. Ik was bang dat ze mijn emblemen zouden herkennen als nep. Maar dat deden ze niet. Er waren honderd stemmen die zeiden dat ik het niet moest doen. Mijn hele lichaam protesteerde. Ik richtte mijn wapen op zijn hoofd en schoot hem in zijn hoofd. Toen rende iemand weg en die schoot ik ook neer. Er begonnen mensen om me heen te rennen. Ik schoot de volgende neer. Toen raakte ik in shock. Ik herinner me eigenlijk niets meer. In het gebouw lag een telefoon op de grond. Ik dacht, ik heb mijn missie wel vervuld. Ik was mijn eigen telefoon vergeten. Ik belde de politie. Ik werd niet doorverbonden met de juiste persoon. Toen dacht ik, dan ga ik ook niet capituleren. Ik liep weer naar de waterkant. De groep bestond uit 15 man. Ik schoot ze neer. Er was er eentje die zei. Alsjeblieft, vriend, ik schoot ze allemaal. Onze correspondent Rolien Creton volgt de rechtszaak vanuit Kopenhagen. Hij heeft dit ook allemaal gehoord. Rolien, het lijkt wel alsof die man een soort fotografisch geheugen heeft. Hij weet zich alles te herinneren. Ja, dat klopt. Hij heeft vandaag echt op zeer detaïstische wijze het bloedbad op dat eiland beschreven. En ja, daarom wordt vandaag ook eigenlijk als de meest gruwelijke dag van het hele proces beschouwd. Uh, hij heeft precies beschreven hoe hij die, die jongeren afslachten, het gillen, de chaos, het bloed uh, overal... Uh, jongeren die in doodsangst om genade vroegen. En ja, dat deed hij allemaal op een nuchtere, cynische en emotieloze uh, manier. Uh, bij de mo eerste moorden uh, vertelde hij dat hij nog uh, even twijfelde maar ja, daarna ging er een knop om en ging hij eigenlijk systematisch dat eiland over om uh, zoveel mogelijk jongeren af te slachten. Uh, hij vertelt ook dat het hem verbaasde dat sommige jongen niet uh, wegrenden uh, die bleven geparaliseerd uh, staan, waren te bang om zich te bewegen anderen die um, gingen in de foetushouding uh, liggen en ja, de meeste van die mensen Schoot hij allemaal eerst door het hoofd. Daarna nog een paar keer door het hoofd. of in andere lichaamsdelen? Ja, Hij, hij had het er ook over. Tenminste, dat maken wij op uit die uh, twitters die naar buiten zijn gekomen. Dat hij zich had getraind in ontmenselijking. Zo noemde hij dat. En uh, zei: Normaal ben ik een heel aardig persoon. Maar hoe heeft hij zich dan getraind in dat ontmenselijking? Nou, hij ziet zichzelf als een soldaat. Dus uh, dit soort termen gebruikt hij ook uh, vaak. En hij zegt dat hij uh, tijdens die aanslagen ja, op de automatische piloot ging. Dus uh, uh, zijn gevoelens heeft uitgeschakeld uit zelfbescherming. Het was een soort uh, overlevingsmechanisme. En hij zegt, ja, anders had ik deze aanslagen uh, nooit kunnen uh, plegen. En ja, deze uitleg van uh, Breivik... Uh, daar is weinig uh, emotie uh, te bespeuren. Dus hij gebruikt technische taal om uit te leggen hoe hij dit heeft uh, kunnen doen. Uh, en hij heeft ook verteld uh, door wie uh, hij geïnspireerd werd... Ja, hij heeft meerdere uh, aanslagen als inspiratie. Onder andere de bomaanslag in Oklahoma, 1995 door Timothy uh, McVie. En ook Al-Qaeda is een grote inspiratie. Niet de ideologie, maar de manier van aanpak en de zelfmoordaanslagen. Maar dat is toch een, een beetje op... raar uh, op zich, een beetje gekke paradox. Want aan de ene kant moort hij om Noorwegen ja, te behoeden voor Al-Qaeda-achtige invloeden. En aan de andere kant zeg jij dat, dat hij dus heeft gezegd dat hij daar zijn inspiratiebron in vindt. Ja, dat, dat is ook paradoxaal. Maar hij vindt dat ultranationalisten in Europa... Uh, te weinig bereid zijn om hun leven te geven voor een hoger doel. En hij zegt, ja, dat uh, kan ik wel en dat wil ik ook. Hij vindt dus ultranationalisten uh, te soft eigenlijk. En wat hij wil, is een Europese, christelijke versie van Al-Qaeda uh, oprichten. En hij zegt, ja, daar, ik durf daar mijn leven voor te geven. Goed, vijfde dag. Wanneer gaat het weer verder? Het gaat maandag weer verder. Horen we dan weer van je. Dankjewel. Rolien Croton was dat. Negen minuten voor vijf. Het is tijd voor het weer. Willemijn, uh, 15 graden werd het uh, vandaag. Is dat koud? Warm? Nou, warm niet. Nee, ik denk dat het in de belevingswereld uh, op dit moment wel, uh, wel warm is. Maar eigenlijk is het gewoon normaal voor de tijd uh, van het jaar. Ja, wat gaan we, gaan we dat ook halen morgen? Wordt het een vergelijkbare dag? Nee, nee. Ik denk vandaag was eigenlijk op de meeste plaats een prima dag. Ja, behalve voor de luisteraars. die natuurlijk de hele dag alleen maar buien over de heen kregen. Want dat kon ook. Maar, um... Morgen en ook zondag is het, is het toch echt wel wat anders. Qua weerbeeld uh, niet echt, maar de temperatuur moet wel even een paar graadjes inleveren. Ik denk dat morgen en zondag niet veel warmer dan zo'n 10 tot 12 graden is. Dus het is wat is kouder dit weekend. Ja, het wordt echt even wat, wat En die uh, buien, uh, blijven die overal of uh, ook weer in ja, delen? Ja, nou, vannacht is op de meeste plaatsen uh, overwegend droger, maar in de vroege ochtend gaat er vanuit de zuiden weer een nieuw buiengebied over Nederland uh, trekken. En in de middag ontstaan er overal opnieuw weer stapelwolken die uitgroeien tot buien met ook onweer en hagel, precies wat er Vandaag ook gebeurde. Met de beide, dus ook wat, uh, wat wind. Nou, ja. dat is vergelijkbaar eigenlijk met vandaag. En, en zondag is het, denk ik, ook wat meer, minder zon dan wat er zaterdag zal, uh, zal zijn. Ook dan wat buien, maar. Algemeen, het klinkt misschien heel dramatisch, maar het valt waarschijnlijk best wel mee. Ja, maar goed, van het weekend is het zaterdag eigenlijk dan nog relatief gezien de beste dag. Ja, dat, dat denk ik wel. Qua zon in elk geval uh, dat dat net wat meer aanwezig is dan op, uh, op zondag, inderdaad. Maar ook dan, dus beide dagen kans op buien. Ja, het is ondertussen 20 april. Uh, ja. We gaan langzaam naar de Koninginnedag toe uh, ja. en uh, überhaupt naar een vakantie. Ja. Trekt het een beetje aan ergens in de loop van de volgende week? Ja, qua weerbeeld houden we die wisselvalligheid, dus elke dag wat zon elke dag buien. Maar de temperatuur gaat in de loop van de week... zoals er nu naar zit, toch langzamerhand wat meer richting de 15 graden. Misschien net iets erboven uitkomen. Dus het wordt wel echt meer een lentegevoel. En ja, met af en toe een zonnetje erbij. Ja, ja, ja, ja, absoluut. Het ja. oranje zonnetje kruipt langzaam uit zijn schuld. Mag ja. ik het zo samenvatten, <laughs> ja, Willemijn? Heel mooi. Gaan we toch nog een beetje vrolijk het weekend in. Dankjewel. Willemijn, <laughs> hoe weer was dat? Dan de sport, voetbal moet ik zeggen, voetbal, nou ja, veiligheid in voetbal. Want op dit moment wordt er een wedstrijd gespeeld... tussen de A-junioren van Ajax en Feyenoord. Dat zijn die mannen van 17, 18 jaar. Het wordt gespeeld in Rotterdam. De bedoeling was om die wedstrijd op het amateurcomplex... van de Rotterdammers te spelen. Maar er werd voor een andere plek ge gekozen. Want, Mark Hamer, waar spelen ze? Ja, op het heilige gruis, uh, gras van de Echte Kuip wordt uh, wordt er gespeeld. Net, uh, de eerste helft zit er net op. Het staat 1-1 tussen Ajax en Feyenoord. Het is de kampioenswedstrijd, zou het moeten zijn van Ajax. Als, als ze deze wedstrijd winnen, dan zijn ze kampioen. Uh, de, de nummer 2 is Feyenoord, een beladen wedstrijd. Maar ja, uh, ja, die Kuip, uh, dan hoop je dat die helemaal vol zit. Maar dat is dus niet de bedoeling. Uh, alleen familieleden van de spelers die mochten hier naartoe. En natuurlijk ook wat mensen van de club. Want er is een veiligheid. Het probleem, dat is er al langer. Uh, uh, ja, de, de, als de hoofdmacht van beide ploegen speelt spelen, dan mag alleen het thuis uh, thuispubliek komen. En dus hebben eigenlijk ja, de ongeregeldheden of in ieder geval de aanwijzingen van ongeregeldheden zich verplaatst naar de jeugdteams. Vorig jaar uh, zouden de B1-teams uh, de bekerwedstrijd, bekerfinale spelen. Die werd zelfs afgelast en nu hebben ze gekozen om in die veilige omheiding van de Kuip deze wedstrijd te spelen. Maar zijn er dan ook daadwerkelijk aanwijzingen, Mark, dat het uit de hand uh, zou lopen? Ja, daar komen we bij de politie en uh, ook op internet zijn er dan aanwijzingen dat, dat ja, de, de supporters, de harde supporters, kennen, elkaar gaan opzoeken. Ja, dan neemt men uh, toch misschien uh, uh, het zekere voor het onzekere en gaat men de wedstrijd hier uh, spelen. Ja, en de teams uh, uh, zelf, want ik kan me voorstellen: het is natuurlijk altijd prettig om uh, in de kaap te mogen spelen voor sommigen. Uh, maar hoe hebben die, die teams gereageerd? Ja, ik sta hier met Wim Jonk, hoofdopleiding bij Ajax. Hoe is er eigenlijk bij de spelers gereageerd dat ze hier moesten spelen? Nou ja, de spelers maakten het niet zo gek veel uit natuurlijk. Het is voor de spelers natuurlijk eigenlijk ook wel leuk dat ze in de Kuip spelen. Wat dat betreft wel, maar ja, wel weinig publiek, maar een paar honderd man. Familie mag wel komen, maar misschien vriendjes en vriendinnetjes weer niet. Ja, maar ja dat, dat, dat weet je nou eenmaal. Het is jammer dat het, zo moet, het zo, zo moet zijn. Maar aan de andere kant uh, spelen ze wel in een, in, in een prachtig stadion en op een prachtige grasmat. Dus voor de jongens maakt het niet zoveel uit. Wat vindt de club ervan? Ja, als je, als je gewoon er heel sec naar kijkt, is het natuurlijk heel jammer dat het jeugdvoetbal op deze manier moet worden beleefd. Want het is natuurlijk uh, gewoon een, een, een jeugdwedstrijd. En een prachtig affiche natuurlijk tussen Feyenoord en Ajax. Twee, twee leuke teams die, die, die graag op een goede manier willen voetballen. Nou, daar komen mensen graag voor kijken. Dus ja, als je dan moet uitwijken door andere redenen, is dat alleen maar jammer. Even voor alle duidelijkheid: dit is niet het jong Ajax want, hè, of het, het, het, het, het tweede team. Want wat, daar spelen ook nog wel spelers die ook in de hoofdmacht spelen. Die spelen niet. Dit zijn echt uh, de jonge talenten. Ja, dit is het onder-19-team en ook hiervan hebben natuurlijk al een aantal jongens meegetraind of sommigen ook al gespeeld, zoals Dave Klaas heeft al een keer meegedaan. Maar ook bij Feyenoord zien je natuurlijk een aantal jongens die ook al in het eerste team hebben gespeeld. Dus ja, dat is prachtig om, uh, om dit soort wedstrijden te spelen natuurlijk. En dan hopen jullie vandaag kampioen te worden bij Ajax, maar 1-1? Ja, dat is, niet, dat is niet de afspiegeling van de wedstrijd. Ajax is, is een klasse beter, We er gewoon drie goals verschillen voor moeten staan. Dat heb je ook gezien. Ja, en dan maakt Feyenoord vlak voor rust de goal die, die ze eigenlijk niet verdienen. Maar wel, wel goed uitgespeeld was wel een goede goal. Maar is, is, is een klasse beter hadden drie goals verschil moeten voorstaan. Het gaat dus nog goed komen volgens uh, Wim Jonk in de tweede helft. Voor ongeveer, nou ja, ik vind toch wel dat uh, er heel veel familie is hoor. 500 man en als er een doelpunt valt hoor je toch echt nog wel het juichen. Ja, soms heb je hele grote families die je mee kan nemen... naar zo'n soort wedstrijd 1-1 bij Feyenoord tegen Ajax. Het gaat om de kampioenswedstrijd eigenlijk daar in Rotterdam. Ze spelen zonder publiek. Wat gaan we doen straks na vijf uur? Natuurlijk houden we u op de hoogte van deze wedstrijd. Mark Hamer blijft tot einde wedstrijd erbij. We gaan ook praten met Richard de Mos van de PVV. En dan gaat het over de Hedwige Polder. Want wat gaat de PVV nu doen met die Hedwige Polder? Horen we zo van Richard de Mos. En we hebben laatste nieuws... Aan het Islamabad, want daar is zojuist een Boeing neergestort. Een Boeing 737. We gaan zo even bellen met onze correspondent Lucas Waagmeester, om te kijken of hij meer daarover weet. Dat allemaal zo duidelijk, na de klok van vijf uur, hier op deze zender op Radio 1. Tot zo. Elke werkdag.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 Boek ook je KLM-tickets op vierwinkel.nl. Zembla deze week opnieuw over de privacy. Als u zich ziek meldt bij een verzuimbedrijf, wordt uw informatie digitaal opgeslagen. U gaat ervan uit dat deze medische gegevens vertrouwelijk zijn en niet door iedereen kunnen worden gelezen. Maar zijn de dossiers wel goed beveiligd? Zembla met de Verzuimpolitie, deel 2. Vanavond 10 voor half 10 bij de VARA op Nederland 2.